4 uur. Het NOS-journaal. Onno oh, Duivenet nee, de Wit. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft in het lagere huis gezegd dat hij spijt heeft van het aftappen van telefoons. Ook zei hij dat hij niet wist dat hoofdredacteur Brooks van News of the World wel op de hoogte was van de afluisterpraktijken. Murdoch, zijn zoon en oud-hoofdredacteur Brooks worden op dit moment verhoord door een onderzoekscommissie. Murdoch noemde de hoorzitting vlak na aanvang de nederigste dag van zijn leven. Vertrekkend politiechef Stevenson heeft eerder vandaag tijdens het voor gezegd dat 10 van de 45 politievoorlichters in zijn departement bij News International hebben gewerkt. Maar dat er geen bewijs is dat er foute verbanden zijn geweest tussen de voorlichters en het bedrijf van Murdoch. In Amsterdam hebben onderwijsassistenten grote moeite met lezen. Minder dan de helft heeft een voldoende gehaald voor een toetsbegrijpend lezen. Schoolbesturen voor basisonderwijs hebben 184 onderwijsassistenten... laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid. Onderwijsassistenten ondersteunen de leraar... waarbij zeker in de eerste groepen van het basisonderwijs... een belangrijk accent ligt op taal. De schoolbesturen hebben besloten dat onderwijsassistenten... die de toets niet hebben gehaald, extra scholing krijgen. Het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia barst uit zijn voegen. Dat zegt staatssecretaris Knapen, die vandaag een bezoek heeft gebracht aan het kamp. Inmiddels zijn er inderdaad 400.000 mensen aangekomen op de vlucht voor de honger in de regio. In het kamp is eigenlijk maar plaats voor 100.000 mensen. Toch valt er chaos in het kamp mee, zei Knapen op Radio 2. Er is geen chaos. Uh, mensen worden rustig opgevangen. Ze worden medisch gecontroleerd. Ze krijgen voor de eerste 21 dagen voedsel mee en dat materiaal om zelf voedsel te koken. Dus dat gaat er eigenlijk betrekkelijk rustig aan toe. Dus ik had wat meer chaos verwacht uh, dan, uh, dan ik nu zie. Alleen het kan vast wel inderdaad wel uitvervoeren. De staatssecretaris roept mensen op om gul te geven aan Giro 555. Duurzaam geproduceerde koffie verkoopt steeds beter. In de eerste helft van dit jaar lag de verkoop van koffie met het keurmerk Oets bijna 40% hoger dan een jaar eerder. Nederland is een van de landen waar duurzame koffie het meest is ingeburgerd. Het marktaandeel ligt op ongeveer 40%. Steeds meer merken stappen over op duurzaam geproduceerde koffie. Concreet betekent dat dat consumenten voor een groot deel van zijn merken die hij graag koopt, meteen ook een duurzaam product koopt. Dus de consument kan blijven genieten van het product dat hij graag heeft, van de smaak die hij graag heeft, en daarbij is ervoor gezorgd dat het ook een goed product is, oftewel duurzaam. Ook met de verkoop van cacao en thee met het Oetskeurmerk gaat het goed. De hoeveelheid duurzaam geproduceerde cacao steeg zelfs met 76 procent. Dan het weer vanavond vooral in het zuiden en oosten enkele buien, elders droog. Morgen eerst zons, middags kans op buien en een middagtemperatuur rond 20 graden. Aan verkeersinformatie. Er verkeersinformatie staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein 4 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt meer 8 kilometer. Er staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant op op de A9 richting Amstelveen staat voor Akersloot 6 kilometer file... String van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6. De A32 Meppel richting Heerenveen is dicht tussen Afrit Havelten en Steenwijk. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Heerenveen kan vanaf Zwolle omrijden. Via de N50 richting Emmeloord, daarna de A6 en de A7. Op de A73 Nijmegen richting Masbracht staat voor Haps. 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. is Ben Lonkel Soul. De soul-sensatie uit Frankrijk. Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar. In Spraakmakende Zaken de vraag... waarom steekt een asielzoeker zichzelf op de dam in brand? Over de wanhoop van vluchtelingen die jaren mogen blijven... en dan toch moeten vertrekken. Gekmakende procedures in Spraakmakende Zaken...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 Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Het geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt... Art Vierhouten, Jonne de Graaf en Tom van het Vijf over vier, derde uur radiotour. Ze rijden zo hard, we hebben haast. Ik kan bijna zeggen, anders gaan we de finish missen, Rio. Zo erg is het niet, maar we hebben die kopgroep... en die uh, een paar spek-en-bonen-renners ertussenin. Hoe is het ja. daarmee? Ja, daar gaat het uh, niet goed mee hoor, want uh, Dumoulin, dat uh, kleine mannetje, 1'59 is die grote, het in Frankrijk... Die heeft zich net laten terugpakken door het peloton. En de andere twee die rijden er nog net een beetje voor. Maar lang gaat het niet duren. Bouke Mollema en die Jean de Beau van Sauer uit Frankrijk. Die zullen zometeen ook opgeslokt worden door het peloton. En dan hebben zij hun zinloze poging om tussen die kopgroep en het peloton in te rijden. Die staken ze dan. Want dat zijn inspanningen. Die kun je maar beter niet leveren. En dan denk ik, Mollema, hou je nou even koest. Want er komen nog een paar mooie Alpendagen. En laat daar maar zien dat je veel energie in je lichaam hebt. Het peloton, dat rijdt inmiddels op 6 minuten en 19 seconden van die koplopers. En uh, echt lang gaat het allemaal niet meer duren voordat we aan de finish zijn. En grap, want we hebben nog maar 25,2 kilometer te fietsen. En het is ook opgehouden met uh, zachtjes regenen inmiddels bij de kopgroep. We hebben de uh, regenkledij maar weer aangedaan. En zo zijn we op de weg uh, terug naar die kopgroep van 10 renners. Ja, het was al wel een teken natuurlijk dat uh, de gendarmes de hele dag al een uh, dikke regenpak aan hadden. Daar uh, moet je toch altijd maar naar kijken. Die krijgen de hele tijd het weerberichten door. Het heeft gemist het lange tijd, maar nu is het dus weer wat harder aan het regenen. De kopgroep van 10 renners dus die op weg is naar die beklimming van die Col du Mans. En dan gaan we eens kijken of ze erin slagen om bijvoorbeeld de wereldkampioen van zich af te schudden. Want dat is toch wel een van de favorieten uit die kopgroep. Torus op. Ici Radio-Tour de France. Of de bom valt ik in mijn nette pak die en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden. Schaals. De schaals. Aoi. Aoi. Onder de vet gebouwen van de stad naast. Jou. Laat maar vallen.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 Doe maar, het is aus. de bom valt. Gaan we naar Frankrijk, want uh, het is me wel een kopgroep en eh, Rio. Daar zitten ja, wel fantastische ja, ja. rijers in. Ja, fantastische rijers. En ook hier is het een beetje wachten totdat uh, de bom valt. Want uh, we hebben nog, nog 21,5 kilometer te koersen. Ze rijden inmiddels door de straten van Kap. Maar straks dan moeten ze nog even een ommetje gaan maken. Met die oersterke kopgroep. Ja, Thor Hussoft heeft al een etappe te pakken in deze Tour de France. Hetzelfde geldt voor Edvard Borson Hagen. Mannen die weten ook wat het is om te winnen. Rijder Hesjedaal, echt een goede coureur. André Grifko, tempo build tot en met. Tony Martin, tempo build tot en met. Ignatiev. Kan ook verschrikkelijk hard rijden. Dan hebben we Marcato erbij. Dries Devenijns. Ook een goede coureur. En die Alain Perez en Jeremy Roy. Ja, dat zijn ook coureurs die goed kunnen fietsen. Het is gewoon echt een hele sterke kopgroep. En uh, we hebben het nog niet gezegd. Maar uh, we weten het al een hele tijd. Uit deze kopgroep van 10 man gaat de winnaar komen. Van deze etappe. Want 6 minuten met nog 21 kilometer te fietsen. Het is gewoon gebeurd. Het peloton heeft lang tegengestribbeld. Maar uiteindelijk uh, was het gewoon duidelijk dat deze kop. Groep in elk geval uh, mocht vertrekken. En we gaan, wat er ook gebeurt, een mooie winnaar krijgen van deze etappe. En ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Want we zijn in de straten van Gap. We beginnen zo meteen aan die beklimming van die Col de Maar Die beklimming is het probleem niet. Die afdaling is het probleem. Collega Paul Sanders, die hem zojuist met de auto heeft gedaan... heeft al laten weten dat het wegdek er heel slecht bij ligt. Nou, we weten allemaal hoe bochtig en smal die weg daar is. Als ze dan echt Gap binnen denderen. Dat worden straks adembenemende taferelen... Ignaatjef gaat het weer proberen. Sebas, komt hij weg? Nou, zo te zien nog niet helemaal. Hij probeerde het al een keer uh, eerder en je zei het al over die afdaling naar nou, de afdaling er net, gap in was ook een uh, gevaarlijke afdaling hoor op weg dus uh, naar die finishplaats voordat die kool komt, mooie vierbaans, of, uh, driebaans weg zo'n beetje naar beneden, maar je merkt het in alle bochten en uh, vooral ook op de rotondes dat het opletten geblazen is de kopgroep van 10 begonnen dus op de kool uh, de mans en we zullen het doorgeven allemaal dat uh, die afdaling uh, dus dadelijk slecht bij is, en zeker in deze omstandigheden, Ignacev dus met zijn tweede poging twee dagen geleden zat hij weg met Nicky Terpstra. En nu probeert hij het weer. Maar het is even moeilijk te zien, Gio, of hij wegkomt. Ja, hij komt wel degelijk weg hoor. Want Tony Martin laat het gaatje vallen. Die kijkt nu eventjes om naar de linkerkant. En ziet dan aan de rechterkant dat Marco Marcato hem passeert. Maar uh, de negen achtervolgers, want dat zijn het natuurlijk op dit moment... die uh, laten uh, op dit moment uh, Ignacev even weglopen. We kennen Ignacev als een man die graag in een ontsnapping zit... die verschrikkelijk hard kan rijden, is al... Kampioen geweest op de baan, wereldkampioen. Hij is wereldkampioen tijdrijden bij de belofte geweest. Hij kan dus ontzettend goed in zijn eentje rijden. Het gaatje dat hij heeft, meter of 200. Hij heeft nog 20 kilometer te koersen. Verschil met het peloton, 5 minuten 58. Aard Vierhouten eh, duurde meer dan een uur eerder een kopgroep ontstond. Iedereen wilde, iedereen probeerde, iedereen weet dat dit de kans is. is toch opvallend dat er dan zoveel sterke mannen ineens bij elkaar komen, hè? Ja, zeker. De, de eerste groepen die, die je zag springen en rijden en wegrijden... en weer teruggepakt. En dan was er weer een ploeg die ontbrak in het peloton. De peloton weer op sleeptouw, weer terug naar de groep. Het was een ongelooflijk, uh, ja, een beetje een schaakspel van, van ploegen met belangen... die allemaal één, minimaal één renner in die kopgroep willen hebben. En die dan nog sterk genoeg zijn om het gat te dichten naar zo'n kopgroep. En dat was uh, ja, ik vond het wel een spektakel vanaf de start. Mooi om te zien. En nu, uh, wat blijft er dan uiteindelijk over na twee uur lang... Ja, gemiddelde van 49 km per uur op dit terrein. Het is niet, het is niet rondom Almere. Het is uh, gewoon op, af, op, af, op, af. Dus dat is, het is ongelooflijk hard gekoest. En dan, ja, dan blijven er toch wat sterkere jongens over... die dan uiteindelijk wel wegkomen. Dat is, dat is wel wegkomen op een heel moeilijk punt in de wedstrijd. Dat iedereen een beetje denkt van auw, auw, auw. Au, en dan, ja, dan blijft er zo'n groep over. Dus jij zegt, het is helemaal geen toeval. Het zijn juist die sterke die na twee uur zo, zo hard koersen... bijna 100 kilometer gereden in twee uur... dan komen dit soort mensen op bovendrijf. Ja, die hebben de wil om mee te zitten En die hebben allemaal ook het idee dat ze... op dat laatste klimmetje waar ze nu aan beginnen dat ze daar ook echt wat te zoeken hebben in die finale... en dus uh, de vol gaan. En dat, dat, dat resulteert in zo'n sterke kopgroep. Dat klimmetje, uh, daar zouden de verschillen niet op komen. Uh, want dat, dat kunnen ze allemaal wel waarschijnlijk. Hè? Of, of denk je toch, na zo'n harde koers... gaan ook mensen die uh, tweede categorie berg in de benen voelen? Ja, dat zeker. En ze hebben natuurlijk al eventjes uh, een paar dagen erop zitten met die toer. Uh, dus dat, dat gaat zeker meewegen. en Ik denk, ik, ik denk dat Ignatius zelf samen met door... Roi... Dat het moeilijkste gaat krijgen. Die hebben al veel vooruit gereden. En dat is ook een beetje de keuze en tactiek van de Aertschew, net voor de klim weg te rijden. En, en kijken of hij een klein beetje voorsprong krijgt om toch aan te sluiten tijdens het klimmen. En dan kan iedereen waarschuwen voor die daling straks. Maar als je een tappen kan winnen en je ligt 15 seconden voor, neem je die waarschuwing? van <lacht> te hart of denk je vandaag nou, alles ja. of niks? Alles of niks. Ik bedoel, uh, als je niet gevallen bent, heb je het niet geprobeerd. Als je ja. een toereetappe voor, uh, voor het grijpen hebt, als je alleen voorop komt, ja, dan moet je op het schep van de snede afdalen. We gaan eens kijken of die Ignatieff wegblijft. Meter of 200, Guillaume zei je. Ja, meer is het niet, hoor. En hij uh, heeft het nog steeds. Hoor. De weg loopt hier trouwens wel uh, aardig omhoog. Het is uh, gemiddelde van zo'n uh, 5 deze klim. En dan uh, zien we daar Ignatieff rijden. Het is natuurlijk geen echte klimmer, maar dit is ook niet echt een klim... voor de rasklimmers, uh, komt dat door, dat soort mannen. Nee, die zie je hier niet op deze klim. Het is wel een loper, hoor, met die 5 En uh, toch ook wel een uh, brede weg. Maar daarachter daar zijn wel een paar mannen die proberen aan te sluiten. Wie zijn het, Sebas? Dries Devenijns, de Belg van uh... Quickstep en Alan Peres zijn met z'n tweeën daar samen. En Marcato probeert nu weg te rijden uit de groep met achtervolgers. Gaat aan de linkerkant helemaal rijden van die hele brede weg inderdaad. En dan krijgt hij Tony Martin met zich mee. En dan kijk ik verder naar voren, zie ik Alan Peres daar nu in zijn eentje rijden volgens mij. Dat klopt, want die heeft dan op zijn beurt een meter of tien achterstand op Dries Devenijns. Die heeft Peres dus losgereden. En daarvoor rijdt dan, rijdt dan Mikhail Ignacev nu. Dus Tony Martin. Tony Martin probeert weg te rijden, maar die krijgt de wereldkampioen met zich mee. Thor Hushovd zit in dat wiel. We passeerden net een hele grote groep met Noorse supporters. Die zijn natuurlijk blij met en Husshoff en Boasson Hagen in de kopgroep. Maar ja, het is nu een achtervolgende groep geworden. De achtervolgers op Ignacev, de leider. Daarachter Dries Devenijns. Dan dus Alan Peres. En dan een uitdijende groep met achtervolgers. Want André Griefko, die nog probeerde naar Alan Peres en Devenijns toe te rijden, kreeg daar een uh, rammetje van en moet nu ook die eerste achtervolgende groep laten gaan. Eén koploper dus Ignacev, één achtervolger, Devenijns en Peres wordt zo goed als ingelopen door dat groepje met Tony Martin en Tori Soft. She, walks in says, Come on, She out the worst you can be.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 No mercy, raccoon. Igna Tjef. ging er achteraan en een groepje ging het uh, allemaal proberen. Hoe is het, uh, Gio? Ja, ik kijk nu trouwens naar het peloton en ook naar gelosten. Want we krijgen melding van een flink aantal gelosten. Greipel, Chavanel, is Kimeneur, Margelle. Nou ja, de laatste twee namen zijn nog niet echt de grote namen. Maar het betekent ook dat de klassementsrenners zich weer van voren hebben genesteld. En met name de ploeg van Cadel, Evans die maakt kop. Marcus Boergaard zagen we zojuist sleuren daar aan de leiding van het peloton. En die proberen in ieder geval hun kopman gewoon lekker vooraan te houden in die klim. Want je weet het maar nooit wat er allemaal in die af gaat gebeuren. Misschien zijn ze ook wel bang voor Alberto Contador. Wie weet, misschien uh, wil die wel een aanval gaan plaatsen op dit uh, colletje. Je zou het uh, een verrassingsaanval kunnen noemen. Maar we hebben nog maar 17 kilometer te fietsen. Een voorsprong van 6 minuten bijna voor de koplopers. En nog steeds één mannetje aan de leiding. Mikhail Ignacev is uh, de Rus aan de leiding, maar ze zien hem hoor. Ze zien hem rijden. Dries Devenijns is teruggepakt. En uh, Ignacev gaat de hoek om. Dat is voor mij altijd weer een mooi moment. Om eventjes uh, in zo'n bocht de stopbords in te drukken. En nu onder leiding van uh, rijder Reschedaal gaat die groep dat ook uh, diezelfde bocht om. En dat is het 9 seconden. Het verschil tussen Mikael Ignacev aan de leiding en de groep daarachter. Daar zijn we dus twee man kwijt. Griefko moest eraf. En helaas voor vakantie Even later daarna ook Marco Marcato. Kijk even achterom. Zie ik Marcato daar rijden? Nee, daar zie ik hem nog niet rijden. Hij is datzelfde hoekje, hij is zelf de, diezelfde bocht nog uh, niet om. Dus hebben we één man aan de leiding en daarachter zeven achtervolgers waar Tony Martin nu kijkt en die ziet dat rijder Hesjedal probeert weg te rijden op een uh, gedeelte waar de klim weer ietsje minder stijl gaat dan een kilometer geleden. Dus waar Marcato eraf moest, daar was het echt een heel stijlstuk. En Ignacev, die passeert nu volgens mij het bord dat hij nog vijf kilometer moet klimmen tot aan de top van deze kol van tweede categorie. Hij is dus nog altijd aan de leiding, die Mikhail Ignacev. Daarachter wordt wel tempo gereden. En er wordt dus een poging gewaagd opnieuw nu door rijder Hesjedal. En nu komt hij wel weg. Want Torusov kijkt naar rechts in het gezicht van Roy en van Boazanagen. En die lijkt te zeggen, jullie moeten het doen. Ik ga mijn ploeggenoot niet terughalen. Op vijf kilometer van de, kop, van de top. Dus één koploper, Ignacev. Dan Hesjedal op een seconde of 7, 8. En daar een seconde of drie, vier achter het groepje met Huushoft. Met Bohagen, met Tony Martin en de Belg, 3-7-1. Devenijns. We Vierhouten, uh, de naam Huushoft valt veel. We hebben al eens een etappe gezien dat hij bij de klimmetjes rustig is. eigen tempo omhoog gereden, vertrouwde op de afdaling. Dit is natuurlijk een kortere afdaling vandaag. Maar op zich uh, rijdt hij goed, hè, daar? Ja, hij rijdt zeker goed en la, laat het echt een Hesdaal over. Dat is natuurlijk een veel betere klimmer. Ook een jongen die al tweede in de Amster Colterace geweest is... En Beter omhoog gaat en het tempo eigenlijk te hoog is. Dus ik denk dat hij dat ook even gemeld heeft aan hem. En dat hij maar weg moet rijden in plaats van uh, de, de hele groep mee te nemen. En tempo zou waarschijnlijk ook voor Usoft net iets te, te hard zijn wat, wat Hesdal rijdt. Dus hij kan beter in zijn eentje aansluiten en dat door profiteert van, uh, van de mannen daarachter. En Ignechef, um, ja, die doet het gewoon uh, wel heel goed. Hè? Want die rijdt verrassend lang vooruit. Hè? Ja, een strak tempo wat hij rijdt en houdt het goed vol. Ja. En het blijft constant 200 meter. En, uh, ja, eenmaal je over de top bent, dan is dat toch een behoorlijk gaatje. Ja, want dan in zo'n afdaling, nou, goed, de, weersomstandigheden, de weersomstandigheden gaan we straks uitgebreid over hebben. Want we hebben heel veel tijd na de etappe, ja. want die gaan heel belangrijk worden. Ja. De Rabo-renners gaan in de Alpen nog wat laten zien, zei Erik Breuk in gisteren, Gio. Ja, maar uh, dit zijn ook de Alpen, hè? dan oh. moet je hier ook wat laten zien. En uh, ze zijn er nog niet hoor, want uh, zojuist zag ik een man met een regenjekje, een oranje regenjekje. Je kon zijn nummer niet zien, maar aan de stijl van fiets en aan zijn lengte zag je toch echt dat het Robert Geesink was. De Franse regisseur, die sloeg hem in ieder geval helemaal over. Want die had alleen uh, oog voor Sylvain Chavanel, de Franse kampioen die ook op achterstand kwam. Want daar praten we over, hij heeft moeten loslaten uit het peloton met de favoriete Robert Geesink. En daarvoor aan, ja, dan is de vraag... Uh, blijft die naar weg of komt Hesjedal erbij? Ik denk dat uh, Hesjedal er al zo goed als bij zit. Maar zij zijn net een bocht uh, naar links gegaan. Maar Hesjedal kwam in rap tempo daar naartoe. En inderdaad, we zien nu dat rijder Hesjedal daarbij zit. Daarachter, daar moet het tempo gemaakt worden. Vooral door Jeremy Roy. probeerde er net daar naartoe te rijden... naar die koplopers, maar dat lukte hem niet. Hij werd teruggehaald door uh, Thor Husshoff, de Noor... die natuurlijk al erin... Uh, Ritszegen heeft behaald. Samen met Hesjedal in de ploegentijdrit natuurlijk ook al gewonnen heeft. En nu die vlucht van Hesjedal en Ignacev. Maar vooral dus van Hesjedal zijn ploeggenoot uitstekend aan het beschermen is. Tony Martin in een stukje waar het even licht bergaf loopt. Een gevaarlijke bocht naar rechts. Want het is uh, nat. Probeert het nu. Allen Peres gaat mee. En dan weer Husshoff in derde positie. Roi zit in uh, vierde positie. En daar zit dan ook nog Dries Devenijs natuurlijk bij. En Boeson Hagen. En die hebben al 20 seconden onder achterstand op de twee leiders op Mikael Ignacev en Ryder Hesjedal. Hey, no ja, we gaan naar de Tour de France, Gio Lippens. Ja, normaal worden plaatsen alleen onderbroken voor doelpunten. Maar nu voor de aanval van Alberto Contador. Ik zei het net al, het zou zomaar kunnen. Natuurlijk wilde hij zijn ze zinnen zetten op de etappe naar Pinerolo, De etappe van morgen. Want dan gaat het echt over de hoge kosten, Dan gaat het echt over de buitencategorie. Maar hier naast me de Spanjaarden ontploffen hoor. Want Contador probeert het gewoon. En dan moet de rest moet gaan counteren. De rest moet zorgen maar dat ze er achteraan gaan rijden. Ik kijk hier de weg af. Kantje Lara zie ik eraan komen. Die heeft natuurlijk de broertjes Schlekke in zijn wiel. Dan zien we ook de gele trui van Thomas Vecler die volgt. Cadel Evans kan volgen. Maar het slaat helemaal... Uit elkaar op die col de mans. Nog 14,5 kilometer. Uh, verder natuurlijk nog voor dat uh, peloton, voor de klassementsrenners. Uh, het verschil tussen de koplopers en de peloton. Uh, dat is 5 minuten en 27 seconden. Wat is nu een strijd op twee fronten. Natuurlijk om de etappeoverwinning en om de klassementsmannen. Die gaan uh, toch hier op die col nog een mooi gevecht uitvechten. Wat gebeurt er vooraan allemaal? Daar wordt uh, Ignatiev gelost. En Hesjedal rijdt daar dus alleen. En in die kop of in die. Uh... Achtervolgende groep is het ook helemaal uit elkaar gebrokkeld. Want twee Nooren zijn in de achtervolging. Boasson Hagen en Thor Husshoff. Nou, Husshoff die doet natuurlijk helemaal niets. Bo Hagen moet daar het werk doen. Want Huushoft heeft zijn ploeggenoot vooruit te rijden dan. Dan daarachter in zijn uppie. Tony, Martin en een drietal geslagen renners. Dat zijn Jeremy Roy, Alan Perez en dat is de Belg Dries Devenijns. Die rijden dan daarachter. Maar we hebben dus één koploper. Rijder dan. Maar die tweede strijd in de deze etappe. Die strijd tussen de klassemensrenners, die is ook spannend, Gio. Prachtig om te zien hoor, Samuel Sanchez natuurlijk, de man van Euskaltel. Dan hebben we Frank Schlek, we hebben Andy Schlek. We hebben daar Contador zitten, we hebben Evans en Thomas Veucler. Hij blijft er opnieuw bij. Maar goed, we praten niet over het echte hooggebergte. We komen dadelijk op 1276 meter hoogte. En dan zegt uh, Andy Schlek, die zegt uh, tegen Sanchez van, joh, neem even over. Want nu kunnen we weer verschil maken met de rest. Want waar is Bassen Basso is eraf. Dat is eigenlijk de enige klassementstopper die niet mee kan in die klim. Maar we zien daar alweer een groepje aankomen. En daar zit Basso, daar zit Koenigo ook. Kijken of we Rob Ruig daar nog kunnen ontwaren. Nee, ik kijk recht in het gezicht van Cadell Evans en van Frank Sleck. De achtervolgers laten ze voorlopig even niet zien. Daar zien we ze dan. We zien de bolletjestrui van Jelle van Endert. En zak nou even terug met die camera. Zodat wij even kunnen kijken of daar nog een klein mannetje van Van bij zit uit Valkenburg, die zo goed is meegegaan. Ik geloof dat ik hem net even zag zitten, maar zeker weten doe ik het niet. Rob Ruig, is hij erbij of is hij er niet bij? En wat gebeurt er aan de kop? Daar rijdt Rijder Hesjedal volgens mij nog altijd alleen. Maar het is even moeilijk te zien. Want wij zitten nog vast achter het groepje met de gelosten, Met Roa, met PRS en met Dries Devenijns. Maar daar zien we hem inderdaad in de vet te rijden. In zijn uppie. Rijder Hesjedal, de koploper van, de, van deze etappe. Ignacev daar dus in zijn eentje achter. Maar die zie ik daar nu rijden. Die is overstoken. Ignacev is overstoken door Edvard Boasson Hagen en door Tori. Dat zijn dus de nummers 2 en 3 van deze etappe. Bo Hagen en Torusoft in de achtervolging op de Canadese leider, rijder Hesjedal. Seconde of 30 heeft hij voorsprong. Maar wat gebeurt er bij die klassementsfavoriete Gio in peloton? In ieder geval zie ik Rob Ruicht daar uh, rijden. Drie plekken achter de gele trui van Thomas Verclair. Hij zit er gewoon nog bij. Eigenlijk zo'n beetje weer in het wiel van Basso. Aan kop rijdt Daniel Navarro, Spanjaard, boezemvriend van uh, de... Uh, de, de, de tweevoudig toerwinnaar, drievoudig toerwinnaar moet ik zeggen, Alberto Contador. Die houdt de tempo hoog. En Contador is gewoon wat van plan. Hij wil zich niet zomaar naar de slagbank laten leiden. Want hij weet dat hij achterstand heeft op de concurrentie. Hij weet dat hij kostbare tijd is verloren in Bretagne. Op weg naar Les Herbiers. Anderhalve minuut heeft hij daar kwijtgespeeld. En vandaar dat Contador probeert nu alweer iets van die tijd terug te pakken. Maar hij komt voorlopig niet weg. Maar er kan nog van alles gebeuren. Gilbert zit er ook nog gewoon bij. Maar ja, Gilbert. De doet niet mee voor het klassement. En voor de etappe-overwinning komen deze heren te laat. Of er moeten echt hele, hele gekke dingen gebeuren vooraan. Maar dat lijkt me toch sterk. Rijder Hesjedaal rijdt daar nog steeds. in een eentje aan de leiding. 15 seconden, 15 seconden daarachter rijden de twee Noren. Of eigenlijk is het er natuurlijk maar eentje in principe die echt daar rijdt: dat is Edvard boasson hagen Die ook al uh, natuurlijk zo goed reed in deze Tour de France. De man van Sky, Bo Hagen daarin. Die moet de achtervolging leiden. Want zijn landgenoot Toruzoft zal in het Noors tegen hem zeggen: dat hij helemaal niets doet. In die achtervolging op zijn ploeggenoot. Op Rijder Hersjedal. Tony Martin zit daar dan weer achter. Achter die twee Noren. En dat zit hij samen met Mikhail Ignacev. Maar daar lijkt het tempo behoorlijk uit. 15 seconden. De voorsprong dus van Rijder Hersjedal. Op zijn achtervolgers: op Toruzoft, de Goede Daler en het boris Sonhagen. Aart Vierhouten, um, wegkomen lukt natuurlijk niet meer een plaagstootje van Contador. door. Wat wil hij eigenlijk? Nou ja, laten zien uh, dat ze vanavond iets minder lekker slapen... als dat ze gedacht hadden dat, dat, dat hij er dus beter voor staat als dat menigeen denkt. En ik denk dat hij het dadelijk nog wel een keer gaat proberen. Je doet het niet één keer. Je gaat het denk ik zometeen nog een keer... Uh, wordt hard uh, tempo gemaakt door Navarro, die op kop rijdt, zijn ploegmaat. En dat is ook niet voor niks. Ja. En er blijft 25 man over van een heel ja, peloton. Dat dus. is wel opvallend. He. Dat uiteindelijk elke keer diezelfde 20 eh, daar dan meteen de, de, de, de gewoon, het is meteen klaar, hè? He, ja, voor het een is een grote groep, is groep mensen. Pas boem over en eh, vooral de eerste groep die de eerste meter geklommen werd van, voor de laatste klim die je dacht allemaal van zoek het uit en waar ja. rij je rustig naar de streep? En de kans, eh, ze hebben de tijd. Er is een tijdslimiet waar ze uh, ver vanaf zitten. Dus we gaan uh, eerst even kijken. We gaan nee, eerst even het nieuws uh, doen. Een um, half vijf. Nee. Dat lijkt wel een voetbalwedstrijd. Gio, we gaan weer naar de Tour. Ja lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het, Alberto Contador probeert het weer en hij krijgt weer Thomas Veclaire met zich mee en Andy Schleck die dan ook uh, nog kan volgen, en dan moet uh, Cadel Evans toch gewoon een gaatje laten met Frank Schleck in het wiel Cunigo zit daarbij, Anthony Roux we zien Samuel Sanchez en we zien nog een manager van HTC Colombia die daar probeert uh, aan te sluiten maar uh, het is Contador die het opnieuw probeert, Aard heeft inderdaad uh, gelijk hoor, je doet zoiets niet één keer, als je aanvalt dan moet je net zo lang doorgaan met aanvallen, totdat je zelf uitgeput bent. Want anders heeft het geen enkele zin. Sebas, wat gebeurt er vooraan? Daar rijdt eh, nog altijd eh, rijder Hesjedal, die eh, ook ooit dacht een goed klassement te kunnen gaan rijden, maar dat heeft hij inmiddels al uit zijn hoofd gezet. Alleen aan de leiding. Met nog steeds die 15 seconden voorsprong op de achtervolgers. Op Edvard Boasson-Hagen, die natuurlijk nog steeds daar dat werk doet. En op Thor die daar in een zetel lijkt te zitten, want zijn ploeggenoot is vooruit. Ja, je weet het maar nooit, Vol Stel nou dat Bo en dat gat dichtrijdt naar de koploper, naar Hesjedal... dan heeft Husshoff zelf natuurlijk weer een grote kans om te gaan winnen. Ook met die gevaarlijke afdaling in het oog. Want dat kan Husshoff heel goed doen. Hesjedal inmiddels over de top van deze laatste call. Hij gaat beginnen aan de laatste 11,5 kilometer. En de twee achtervolgers zitten op dik 10 seconden, Gio. Wat die zijn erachter? inmiddels ook bovengekomen, maar opnieuw een aanval van Contador. De derde aanval op oprecht. Hij krijgt nu Cadell Evans met zich mee. Samuel Sanchez moet een heel klein gaatje laten. En daarachter, dat daar breekt het hoor. Het is Feclair die het tempo niet meer kan bijbenen. En nou zou ik zeggen, doorkarren met z'n allen. Sanchez natuurlijk de beste daler. Die zit daar in het wiel. Die kan aansluiten, maar Feclair kan het niet. Dat is in ieder geval duidelijk. Dat is toch wel heel erg opvallend. En dan zien we ook dat Andy Slek het gewoon niet bij kan benen. Die moet toch ook tempo blijven maken. Maar die moet een gaatje laten. En Sanchez die kraakt hoor. Maar die weet dat hij een geweldige afdaling heeft. Nu is het Evans die daar aan de leiding gaat. Van de achtervolgers. Ze rijden op ruime achterstand van de koplopers. Maar zij zijn niet geïnteresseerd in die etappeoverwinning hier in Gap. Nee, zij willen schade toebrengen. Schade voor het algemeen klassement. En dan kijk ik naar die groep met de achtervolgers. Zie ik daar nog de witte trui van Rigoberto Oeran. Helemaal achteraan rijden. Achter Frank Slek. Maar de drie mannen zijn los. Evans. Contador en Sanchez, ze zijn los hoor, ze hebben een gaatje, houden ze het. Radio 1, het NOS-journaal. 4 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten met onderduin van Edewit. Goedemiddag met mediamagnaat Rupert Murdoch... die in het Britse lagerhuis het boetekleed heeft aangetrokken voor het afluisterschandaal. Hij heeft er spijt van en sprak van de nederigste dag van zijn leven. Eerder vandaag bleek uit het voor van vertrekkend politiechef Stevenson... dat van de 45 politievoorlichters er 10 hebben gewerkt bij News of the World. Meer dan de helft van de Amsterdamse onderwijsassistenten... is gezakt voor een toets begrijpend lezen. De toetsen lagen op het hoogste mbo-niveau. De gezakte onderwijsassistenten krijgen nu extra scholing. En het gaat goed met duurzaam geproduceerde cacao en koffie. De verkoop van cacao en koffie met het Oetskeurmerk steeg met respectievelijk 76 en 40 procent. Nederland is een van de landen waar duurzame cacao het meest is ingeburgerd. En dan het weer vanavond, vooral in het zuiden en oosten, enkele buien elders droog. Morgen eerst zonsmiddags kans op buien en een middagtemperatuur rond 20 graden. Sparen in eigen hand via Westland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 Snel terug naar de Tour, want Contador, Evans en Sanchez waren het aan het proberen, Gio. Ja, we gaan nog een hele leuke laatste toerweek tegemoet. Want Alberto Contador is gewoon weer in de vorm die hij nodig heeft... om uh, een gooi te doen naar uh, de derde achtereenvolgende toerzegen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want erachter daar uh, breekt het echt hoor. We hebben daar een groepje met Tarame, met Basso, met de broertjes Schlek... met Jelle van Endert, uh, Thomas Vuclair, Roberto Oran, Peter Velits. Dat zijn mannen die er gewoon niet bij komen. Het is dus nu uh, Tarame die de sprong maakt naar de drie achtervolgers. Want... Daar daar zitten ze nog hoor. Daar zit Contador Sanchez en Evans. En die hebben een gat. En je zou het bijna helemaal vergeten. Maar we hebben ook nog een uh, strijd om de etappenoverwinning. Drie man bij elkaar. Daar uh, heeft inderdaad Rijder Reschedaal gezelschap gekregen van die twee noren. Van Edvard Boasson Hagen en Thor Usoft. Zij zitten inmiddels al dik in de laatste 10 kilometer. Wat zeg ik? Ze zijn al La Rochette doorgedend. Dat betekent dat ze al in de laatste 8,5 kilometer van deze etappe zitten. Daarachter. In zijn eentje rijdt Tony Martin. Daar weer achter. In zijn eentje Mikael Ignacev. Maar die drie geef ik de meeste kans. Hesedal met die twee Bohagen en en Usof. En maar dan die strijd bij de favoriete, Gio. Ja, die is prachtig hoor. Ik zie daar Jelle van Emdelt die even rechtop gaat zitten. Hij zit in het wiel van Ivan Basso. Nu trouwens geen spoor meer van Rob Ruijgs. Nee, sterker nog. Die rijdt in een groepje daar dan weer achter. Die rijdt in het gezelschap onder andere van Philippe Gilbert. Hij moet toch echt alle zeilen bijzetten om daarbij te blijven. Want je ziet hem schokschouderend op de fiets zitten. De beste Nederlander in het algemeen klassement op de 21ste plaats. Maar deze klim is misschien wel wat te kort voor hem. Te explosief voor hem. Wat is het moeilijk? Maar wacht eens even. Dat groepje gaat gewoon weer aansluiten bij die achtervolgers. Bij de gele trui. En dat betekent dat Rob Ruig in ieder geval bij die mannen komt. Bij Basso dus. Bij Jelle van Endert. Bij Koenigo. Want die zit daar ook nog. Bij Uran. En noem ze allemaal maar op. En dat is een groepje. Wat hebben die op dit moment voor Achterstand. Ze hebben een achterstand van een halve minuut op Contador, op Sanchez en op Evans. En wat gebeurt er vooraan? Daar uh, dende Thor naar beneden met zijn landgenoot Edvard Boris Hagen, Maar belangrijker met zijn ploeggenoot Rijder Hesjedal. Het begin van de afdaling is nat en gevaarlijk. Maar in dat uh dat gehuchtje, La Rochette alsof er een soort knop omgaat. Daar mis het nog wel, maar er is de weg in ieder geval alweer een stuk droger dan in het begin van de afdaling. En dat uh, maakt het dus ietsje minder gevaarlijk. Maar het is hobbelig slecht asfalt en dus moeten ze dadelijk weer gaan oppassen, Guido. Ja, zeker. Ze moeten absoluut oppassen. Want ik kijk inderdaad naar die drie koplopers. Maar uh, oei, Als je die weg daar ziet, het is gewoon een hele smalle racebaan, maar dan een racebaan met een ongeëffend uh, pad. Het is allemaal wat hobbelig. Je ziet het gewoon. En op het moment dat je dan in de remmen gaat. en dat je dan op die natte weg. Uh, behoorlijk uh, gaat remmen. dan ga je meteen stuiteren. levensgevaarlijk hoor, die afdaling. We gaan in de richting van Gap. En de koplopers, die hebben nog. 5 kilometer te rijden. Daarachter Tony Martin En daar weer achter op 4 minuten en 32 komt Sanchez en Evans. En daar dan weer een halve minuut achter dat groepje. met de broertjes, Jack. met Basso, met Rob Ruig. Vooraan daar uh, wordt er nog altijd goed samengewerkt in die laatste vijf kilometer natuurlijk. wel samenwerken in zo'n afdaling is het toch eigenlijk meer ieder voor zich. Bij de drie koplopers vooraan bij Hesedal, Heshofft en Edvald, zoals Boasomba Hagen. Aard Vierhout, een half minuutje verkondigd door Evers en Sanchez. Laten we ons daar even op concentreren voor het klassement. E e hebben ze daar wat aan in die afdaling of gaan daar mannen bij komen nog? Nou, ik denk dat zij zeker beter dalers zijn dan uh, de geboertjes slek. En uh, zeker Sanchez en Evans die kunnen goed naar beneden. Komt het door kan het ook als het recht om gaat. Dan uh, gooit hij ook al, uh, alles los. En ik denk dat ze met z'n drie dat zeker gaan verdedigen, die voorsprong. En Vanuit uh, de achtergrond zal uh, de geboertjes het zelf moeten doen. En nu is wel Monfort aangesloten, maar die kan volgens mij ook het verschil niet maken... om eventjes terug te rijden die 30 seconden. Dat, is, uh, ja, dat gaat echt niet meer dichtgereden worden. Kortom, daar gaat een klapje vallen. En vooraan met uh, Huizoft, Hesjedaal en uh, Haken. Zit Huizoft in de zetel? Voorlopig wel, ja. Hij hoeft alleen maar in het wiel te zitten. En als Hesjedaal niet wegraakt, dan heeft hij zijn kansen gehad. En dan gaat Hesjedaal voor de sprint. We gaan naar de koers. Want, want, want, twee wedstrijden tegelijk waar we naar kijken, Rio. Ja, geweldig. Twee wedstrijden voor de prijs van één. We hebben maar één entree-ticket betaald. Maar we krijgen gewoon twee prachtige wedstrijden te zien. Spanje had naast me roepen al wiewijls oftewel leven het wielrennen. Prachtig natuurlijk. Als je zo'n strijd te zien krijgt. Waarbij de grote mannen zich ook van voren tonen. In een etappe waarin je het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik zie nu trouwens Verkler. Die daar uh, probeert uh, in zijn eentje maar de achtervolging uh, in te zetten. Want hij denkt, ja, ik ga die gele trui gaan toch wel met leeuwen moet verdedigen. En daar dan achter zo'n heel lint met al die mannen. Met de broertjes slecht erbij. Met Bas erbij. Met Rob Ruig er nog bij. Maar het is één lang lint op die hele smalle weg. En natuurlijk drie koplopers. Die zijn daar nog altijd. Huzoft, Hesjedal en Boasson Hagen. We zagen ze net even rijden. Door de bomen heen naar beneden. Tony Martin zit op een seconde of 30, 40. Maar die lijkt te ver weg te zitten. Ignacev, die ging bijna uit de bocht. Na het spandoek van de 5 kilometer. Daar is een hele Lastige bocht naar links, die kletsnat is, maar ik denk dus dat het gaat tussen die drie man vooraan, tussen een en een en Rijder De groepen erachter... bedankt. ...op vijf minuten en vijf seconden. Dan heb ik het over de broertjes Slek van Endert. Basso, Oeran, Jeannessand, Taramé, Velits en Veukler. Dat zijn de mannen die erachter zitten. Daarvoor zit dan Contador, Sanchez en Evans. Nog steeds een halve minuut. Meer is het niet. Dan hebben we Martin vooraan. Oh, en een valpartij. Valpartij daar van een man van FDG... ...die daar onderuit gaat bij de achtervolgers. Allemaal niet zo belangrijk. Maar voor hem natuurlijk wel. Maar wij concentreren ons op het begin van de koers. Drie maanden nog bij elkaar. Oh was Son Hagen die het probeerde en wij scheuren nu Mikhail Ignacev voorbij op weg naar Tony Martin en daarvoor rijden ze volgens mij weer met z'n drieën bij elkaar met een seconde of 20, 30 voorsprong, maar ik denk dat het dan weer is op Tony Martin. de helft, die op dit moment de beste dalerscapaciteit uh, laat zien van de drie uh, grote achtervolgers. Het super trio dat uh, in ieder geval klappen wil toebrengen voor het algemeen klassement. Wat heeft een gaatje van een meter of vijftig op wat komt dat ook. En Samuel Sanchez, waarvan ik toch weet dat hij geweldig kan dalen, die heeft eigenlijk de meeste moeite op dit natte weg. Kijk of dit allemaal goed gaat. Sanchez gooit de linkerknie eruit. Als een motorcoureur gaat hij door die bocht heen. Het gaat allemaal goed. Maar daar vooraan zijn ze nog met z'n. Volgens mij is de poging van uh, Rijder Hesjedaal, die dus ook al op die klim een tijdje alleen aan de leiding reed. Toen die het gezelschap kreeg van die twee Noren. En het nu uh, probeert uh, weer uh, weg te rijden. In de laatste kilometer, volgens mij weer met z'n drieën bij elkaar, Husshoff en Bo Hagen zijn er volgens mij weer bij. We gaan voor de etapoverwinning. Ze zijn inderdaad met z'n drieën bij elkaar. Rijder Hesjedaal weer teruggepakt. Eerst door Bo Hagen. En toch Husshoff zit natuurlijk gewoon in ideale positie als sprinter. Ja, hij heeft natuurlijk in Bo van ook een geduchte klant. Maar uh, ik denk dat hij toch de betere benen heeft. Allebei hebben ze een etappe gewonnen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, nou ja, dan gun je die etappe natuurlijk aan Ryder Hesjedaal. Maar er worden geen cadeautjes uitgedeeld in de Tour de France. Dat weet Ryder Hesjedaal ook. Hij zit op de slechtst denkbare positie. Hij rijdt op kop. U hoort het publiek al klappen op de borden. Want ze weten dat de sprint zo meteen aanstaande is. Een sprintje van drie. Waarbij Husoft op dit moment met dat geblokte lijf van hem nog steeds in de beste benen. Of in de beste positie zit. En dan is het Hesjedal die de sprint aantrekt. En Boasson die met zijn gele schoentjes makkelijk kan volgen. Hesjedal, ja wat doet Boasson? Laat hij een gaatje, laat, drinkt hij de kop op aan Thor Dat doet hij niet hoor. Hesjedal zet aan, maar het is een schijnaanval. Het is een schijnsprint. Uh, ze kijken naar elkaar. Kijken, kijken. kijken. En daar gaat Torusoft. Daar gaat Torusoft. Rusoft is de eerste die aangaat. De sprint loopt licht omhoog. Heel licht is het. Het is een ideale sprint. En dat maar zien, hè? Hesedal, ja hoor. Hesedal gooit de handen al omhoog. Want hij weet dat zijn ploeggenoot Torusoft heeft gewonnen. En dan wordt on tweede. En Ryder Hesedal, de knecht van Torusoft, is ongelooflijk blij met de overwinning van zijn kopman. Mooi ploegenspel van deze twee mannen. Tony Maarten komt zo meteen aan als vierde over de streep. En wat is het een razendsnelle etappe geweest. De hele etappe bergop gereden, behalve dat laatste stuk. 46,1 kilometer per uur gemiddelde. En een prachtige overwinning, de tweede alweer in deze Tour de France... voor de wereldkampioen, voor Tom Prachtige overwinning, uh, ja, hij is ongelooflijk sterk. En we willen natuurlijk ook zo graag weten hoe het uh, daarachter zit. Dus dat gaan we ook, uh, zodra we daar weer beelden van krijgen, het oppakken. Het was uh, een kat en muis spel eigenlijk, hè? Ja, zeker. Maar uh, ongelooflijk slim ook hoor. Van Torre op het moment van aangaan hij wacht tot, uh, tot Hagen volledig in het wiel zit van Hesdaal Aan de rechterkant. En dan gaat hij links weg. Zodat uh, Hagen gewoon niet kan volgen dat Hesdaal ertussen zit. Ja, dat, dat is uh, ervaringsslimheid en alles te, tegelijk gebruiken. En daarachter, zonder al te veel conclusies, de slekjes, die moeten behoorlijk passen. Hè? Die moet er zeker passen. En Andy die, die gaat helemaal slecht naar beneden. Dus die, die gaat nog, nog weer tijd verliezen op contador. En, en sowieso op uh, Fuclair. Want die, die is gewoon de snelste van allemaal in de afdaling. Ja, dus uh, nou laten we maar weer naar de koers gaan. Want dan hebben we misschien het overzicht, Grio. Ja, Andy stek die durft niet meer hoor. Die uh, zie je inderdaad uh, zo ongeveer dwars uh, door zo'n bocht uh, heen gaan. Terwijl we nu allemaal mannen over de streep krijgen. die gelost zijn uit de oorspronkelijke kopgroep. Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Prachtige overwinning trouwens van Toruzov. Maar Cadell Evans heeft een serieus gat. nu op Alberto Contador. En dat is toch wel heel erg opvallend. Even kijken, je ziet Marcato ook nog sprinten. Ja, de restanten van de kopgroep komen nu over de streep. Ze werden niet eens meer gemeld via Radio Tour. de mannen. We dachten dat ze misschien al opgeslokt waren. Maar zij komen hier toch over de streep. Hier te Marcato over de streep. En dan kijk ik naar de tijd. 1 minuut 57 seconden. En zie ik nu het gezicht van Alberto Contador. Die echt vecht voor zijn leven. Hij weet dat hij het moet doen. Hij rijdt in het wiel van Samuel Sanchez. En samen proberen die twee Spanjaarden... Cadel Evans weer terug te pakken. Evans toch wel op een moment dat je het eigenlijk niet verwacht hoor. Hij is, toont in ieder geval lef in die afdaling. En hij probeert hier weer een gaatje te slaan met de concurrentie. Hij staat er natuurlijk goed voor. Twee minuten en zes van Thomas Verclaire. Hij heeft een kleine achterstand op Frank Sleck. Dat is niet veel hoor. Zeventien seconden in het algemeen klassement. Dat gaat hij terugpakken. En dan kijk ik naar Contador. Ja, die heeft bijna twee minuten op Evans. Dus die verliest gewoon, als het zo doorgaat, ook nog tijd op Cadell Evans. Dus moet Contador wel vol aan de bak. Ik zie Thomas Verclaire daar beneden ook rijden. Het zijn allemaal losgeslagen groepjes. Hier de broertje Sleck met Rob Ruig erbij. Rob Ruig doet gewoon weer mee in het spel. Maar dan wel even op het tweede plan. Maar ja, kun je ervan spreken. Tweede plan als je bij Frank en Andy slek rijdt. Cadell Evans, ben benieuwd waar hij zit. Hij zit in ieder geval beneden nu. Hij gaat zo meteen, ja, hij gaat nu onder de boog van de kilometer door. En dan ben ik benieuwd hoor, of hij dat gat kan houden. Kijken dat hij niet te veel risico neemt bij die rotonde. Dat doet hij niet. Hij gromt er goed doorheen. Hij gaat nu op weg naar die laatste honderden meters. Die recht doorgaan hier in de straten van Gauw up. We kijken nog even weer naar de uitslag, de formele uitslag, de officiële uitslag. Want dat is natuurlijk ook best wel aardig om dat in ieder geval even te zien wie er allemaal binnen zijn. Husshoff dus eerste, tweede Hagen, derde Hesjedaal, vierde Tony Martin, vijfde Ignatjev, zesde Perez. Dan Ziermigua op de zevende plek. Dan hebben we Marcato, achtste, Dries Devenijns op de negende plek en André Grifto op de tiende plek. En daar komt Cadel Evans aan en zie ik in één beeld gevangen ook nog eens een keer Sanchez en Contador aankomen. Ze houden de schade beperkt. Maar de morele tik, jawel, die wordt uitgedeeld door Cadell Evans. Mooi hoor, de voormalige wereldkampioen. We zeiden wel eens, het is een wieltjeszuiger. Hij kan alleen maar in het wiel van iemand meerijden. Maar hier toont hij toch wel karakter hoor. Die rare Australiër. Dat mag je toch wel zeggen. Die nu met een hele lichte voorsprong op Alberto komt En Samuel Sanchez over de streep komt. Hoort dat het publiek is. Hier hebben ze waardering voor. Daar komt hij op de streep af. De klok is 4 minuten en 21 seconden verstreken. Daar komt Evans. Hij heeft... Een seconde of vijf heeft hij. Op Alberto Contador en op uh, Sanchez. En daar komt het sprintje van de achtervolgers. Rogast er zomaar bij. Gilbert erbij. Veuclear zit daarbij. En dan kijken we. Zit daar ook nog Slek erbij? Nee, nee. Ik zie Slek helemaal niet zitten. Wel uh, Jelle Van Enders. Die sprint daar nog uh, keurig mee. Die komt daar ook over de streep. En Robbie Ruig. Rob Ruig. En daar komt ook uh, Frank Slek over de streep. Die zit er dan bij. En dan zie ik dat Andy Slek op achterstand is gezet. Zo. Die krijgt even en een beste tik. Straks maken we de schade op. Maar ook Andy Schlek, die laat het lopen in de afdaling. Toont niet genoeg lef, is te bang en verliest kostbare tijd voor de gele trui. Aard Vierhouten, even naar het uh, klassement uh, kijken. Evans uh, pakt vier seconden op, uh, op Contador en Sanchez. En dan uh, die andere groep heeft het nog redelijk beperkt gehouden uiteindelijk. Hè? Die zijn blijkbaar in dat laatste vlak een stukje nog een klein beetje teruggekomen. Andy Schlek is de allergrootste verliezer vandaag. Hè? Ja, en de slechtste daler hebben we nu gezien, zeker met nat wegdek. Hij ja. kwam een, uh, eigenlijk een geprobeerd uh, drie, vier keer te counteren, kon dat door. En dan als hij echt gaat, kon hij niet mee, werd gelost. Kon het net aansluiten in het groepje erachter. En dan gewoon ieder groepje moeten laten gaan. En als je weet dat die afdaling eraan komt, waar iedereen het al over gehad had... dat het moeilijk ging worden, ja. moeilijke afdaling, nat wegdek... Dan moet je bij, op de top als eerste naar beneden gaan. Zeker als je, je maar, weet dat vuur bij je zitten. Maar in die klim moesten ze ook al, al aardig passen. Zullen we even bij Gio kijken? Is Andy slek binnen, Gio? Ja, Andy Schleg is binnen en uh, met een uh, aardige achterstand door. Ik moet het zo meteen nog allemaal even timen. Terwijl ik nu best wel naar een verbazingwekkend beeld krijg. Uh, ik zie een mannetje in het groen helemaal zijn eentje op de finish afrijden. Dat is toch iemand die we niet verwacht hadden. Want die is moeten loslaten, lossen. Heeft hij moeten lossen uit uh, het peloton met de favorieten in de klim natuurlijk. Maar Kevin heeft blijkbaar een goede afdaling gereden. Want Kevin is komt hier alleen op de streep af. Terwijl de klok inmiddels 6 minuten en 20 seconden verstreken is. Ik kijk nog even. Even naar de binnenkomsttijden. Ja, hier zien we het staan. Rob Ruig trouwens, gewoon weer negentiende. Net als in de etappe naar Plateau de Bijen. Dus hij zit weer op zijn plekje. En dan kijk ik wat verder naar beneden. Zie ik daar al Slek staan. Ik zie hem nog niet staan. Wel Basso. Ja, dan moet Slek daar toch ook bij staan. Ja hoor, Andy Slek op 5,32. En dan kijk ik heel even naar Contador om maar eens een voorbeeld te noemen. Die was op 4,26. Dus verliest Slek gewoon meer dan een minuut op Contador. Door. Uh, en even kijken, zie ik daar ook Evans staan. 4'23, die was dan drie seconden sneller dan komt door Maar goed, Andy slek dus met dik een minuut verlies op de andere klassementsmannen. De grote verliezer van vandaag. En dat in die gevaarlijke afdaling van de Col de Mans. We kijken nog eventjes naar uh, het uh, algemeen klassement. Thomas Verkler bovenaan. Kedel Evans, iets dichterbij gekomen... maar niet veel op 1'45". Dan Frank Schlek, 1'49". Evans gaat de dus Schlek voorbij. Dan Andy Schlek op drie minuten... en drie seconden al van Thomas Veclair. Dan Samuel Sanchez, vijfde... op 3'26". zesde Alberto Contador. Het verschil 3'42". Maar let op Contador de komende dagen. Want hij heeft het aangekondigd. Hij wil wat gaan proberen. En in het echte hooggebergte zou het zomaar ineens weer kunnen gebeuren. De revival van... Alberto Contador. Dan Ivan Basso op de zevende plek. Kunigo op de achtste plek. En Tom Danielson op de negende plek. Het is een etappe waar het in de staat zat. Maar er gebeurde heel wat. Zeker ook bij de klassementsrenners. Aart houden. een etappe die verschrikkelijk hard ging... een etappe die mooi was door de mensen voorin... maar een etappe die natuurlijk toch vooral uiteindelijk gemaakt wordt... omdat we in de laatste week van de Tour naar dat klasmoment... we hebben er zo naar verlangd... en misschien wel op een moment dat we het toch niet helemaal verwachten. Tuurlijk konden we iets verwachten, maar gaat het nu toch echt? Uh, het spel is volledig begonnen en de verschillen zijn groter... de klappen zijn groter dan je van tevoren had kunnen denken. Ja, als je nu bij een wielerwedstrijd uh, zou staan... dan zou de speaker zeggen, dames en heren, het spel is op de wagen. Ja. En dat is echt, uh, ja, Contador die, die, die breekt open. En die doet het niet één keer, die doet het gewoon drie, vier keer in, in deze klim. Evans uh, wordt al door velen genoemd als een potentiële toerwinnaar. Ook die heeft natuurlijk een hele goede dag. Die twee, drie seconden die hij op Contador in die afdaling wint... daar zal Contador op zich nog niet zo heel nerveus. worden. wordt Evans wel nerveus van de macht... die Contador op dit kleine klimmetje heeft getoond, denk ik? Nou, ja, wat we zagen, hij nam over, Evans zelfs, van Contador. Hè. Dat heeft hij twee keer gedaan op de klim. En Contador doet de laatste kilometer alleen maar alleen tot boven op de top. En dan, uh, dan is Evans toch nog net even slimmer genoeg om dan in die afdaling het verschil te maken tussen hun. En, en vol door te trekken, ook niet te wachten. En denk van, nou kom dan maar bij. En dan pak toch uh, stiekem vier seconden mee. Dus dat is toch, het is wel slim, uh, Contador moet de tijd goed maken. En uh, Evans zorgt dat het niet gebeurt, dus dat is wel knap. De geboerde Schlek zijn er gisteren vol overtuiging op de rustdag. Uh, dit is de week waar ons, uh, waarin wij ons he, op, waarop wij ons helemaal voorbereid hebben. Dit is de week de, waarin het moet gaan gebeuren. Wij staan in een zetel in het klassement. Zo wilden ze het een beetje doen voorkomen. Vandaag maken zij een hele, hele indruk. Vooral op de ook. Ja, en, en wat mij ook waar ik me altijd een irriteren... Uh... Het gaat nu echt om het eggy en, en ook bergop. En, en je zit in het laatste stuk van de, van de etappe. En dan zie je toch dat er allebei de sleks, zowel Frank als Andy... die hebben allebei nog het regenjekje aan. Nou, als, je iets, als je iets ergens van ontploft, dat is maximaal moeten rijden in de regen... met een regenjekje aan waar je geen lucht doorheen krijgt... waar alles wappert en tegen zit. Ik, daar, ik begrijp er helemaal niks van. Het is een beetje geklungel, lijkt het op. Een beetje verrast werden ze, denk ik ook. Hè, verrast, en dan niet meer bij de tijd om, om na ja. te denken... regenjasje uitdoen, volle bak gaan, alles openzetten. Als ik een rits in mijn sokken had met dit soort momenten... denk ik die rits nog open. Zo, die lucht heb je gewoon allemaal nodig. We gaan eens naar Gio Lippens. Want de Rabo-renners waren ook heel strijdvaardig op papier. Gio zijn ze al binnen? Ja, nou, er zijn er wel een paar binnen. Ik heb Baredo net over de streep zien komen. En Robert Geesink op 9 minuten en 15 oh. seconden. Ja, 9 minuten en 15 seconden van Toer Huushoft. En ja, dat zegt toch wel genoeg dat hij ook op dit klimmetje moet laten gaan. Maar goed, laten we dan nog maar altijd dat kleine beetje hoop in het hart wow. hebben. Dat het misschien wel gaat gebeuren straks als we richting Alpen du West gaan. Maar ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik geloof het er ook niet in hoor. Nee. Maar we gaan, het, uh, we gaan het zien. Het is trouwens wel Grappig, er twittert net iemand. een driedubbele Noorse overwinning. En dan denk ik, ja, het waren toch maar twee Nooren. Maar hij zegt Hesjedaal, de Canadees. Maar Hesjedaal is een plaats in Noorwegen. Dus uh, wat dat betreft zal hij ongetwijfeld Noorse roots hebben. Dus uh, geweldig. Uh, natuurlijk twee Nooren op uh, plek 1 en 2 in ieder geval. En Hesjedaal uh, die met een Noorse moeder daar. Uh, die, uh, ja, dan heeft hij inderdaad die Noorse roots. Dus uh, de Nooren kunnen trots zijn. Wij iets minder, maar we hebben nog steeds Rob Ruig. Rob Ruig, dus op de negentiende plek. Te midden van dat uh, groepje met Frank Slek, met Koenigo, met de gele trui... met Peter Velits, met Rijn Taramee, Philippe Gilbert, dat soort mannen. 4 minuten 44 seconden was hun achterstand. Ik kijk nog even naar het uh, klassement, want uh, we, hebben, uh, we hadden net alleen nog maar de top 10... waarbij Rigoberto Ouran de man in de witte trui op de tiende plek stond. Nu krijgen we de top 20 en zien we inderdaad dat Rob Ruig twee plaatjes gestegen is in het algemeen klassement. Van de 21ste plek naar de 19 e plek. Hij staat in ieder geval in de top 20. Laten we er maar gewoon blij mee zijn. We hebben in elk geval een Nederlander bij de beste 20 en we wachten gewoon op die etappes die nog komen gaan. Plukjes renners her en der over de streep. Ries Nierman die komt eraan. Nou ja, Dat doet er allemaal niet toe. Dat is allemaal ver achter de winnaar. De klok is een Inmiddels alweer 12 minuten en 18 seconden weg. 35 minuten en 59 mogen de mannen verliezen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand buiten tijd binnenkomt. En één ding, af en toe vergunt de Franse TV ons een blik op de top van de Alpen. Die hier om Gap heen liggen. Er ligt gewoon sneeuw. 10 centimeter sneeuw op de Galibier. We gaan nog hele mooie dagen tegemoet een hele mooie dagelijker. Uitvierend nog heel even voor het nieuws van vijf. We hebben straks alle tijd om in alle rust door te praten. Veu eh, was nog wel te verwachten... dat hij op deze dag op deze manier stand zou houden. Maar de eerste tekenen, mag ik dat zeggen... terwijl je weet dat ik een beetje vet ben van hem... maar de eerste tekenen van dat hij de Tour niet kan winnen... zagen we in feite ook. Hè. Ja, het echieën als het er echt doorgaat en als ze niet stoppen met trappen na 10 meter demereren, maar gewoon echt vol doortrekken en dat gewoon drie keer achter elkaar doen. Uh, ja, dan, dan zien we dus de mannen opstaan en dan uh, zijn deze drie vandaag uh, de beste gewelden, gebleven. Die slekjes gaan snel de bus in. Zullen die denken, maar met die hele hoge toppen en die lange klimmen... wacht maar, wij komen nog. Ja, dat zullen ze wel zeggen, maar zullen ze het ook echt denken? Nee, nou, er zullen daar vandaag toch een lichte twijfel uh, in gekomen zijn, want uh, dit hadden ze toch zeker niet verwacht. Wij gaan er even uit zo voor het uh, grote nieuwsblok van vijf uur. Zijn daarna bij u terug. Hebben uitgebreide tijd om te analyseren. Er is een hele hoop gebeurd in deze etappe. Uiteindelijk dus won Husshoff voor Haken en Hesje. het grote spel daarachter was. Kadel Evans op 4'23, Contador op 4'26. Dan een heel groepje op 4'44 met Veuclair en Frank Schleck bijvoorbeeld. Maar 5'32 meer dan een minuut op Evans en Contador verloor Andy Schlek. Dat is eigenlijk het grootste nieuws van vandaag. Nieuwsblok van vijf uur, daarna zijn we bij u terug. Vanavond, BNN Today natuurlijk naar de Plaspicaal niet voor die pianist die een beetje mooi zat te spelen. Maar ze kwam alleen maar voor zo Vanavond om half negen op Radio 1. Het zijn in ieder geval de echte volwassen vrouwen met veel ervaring. Met een amateur look en een mature, dat loopt dus nog wel. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten. I'm gonna them off. Dit is Ben Lonkel Soul, I'm the soul de Soulsensatie uit Frankrijk. I'm not a soul, Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar. I'm soul, in spraakmakende zaken de vraag: waarom steekt een asielzoeker zichzelf op de dam in brand? Over de wanhoop van vluchtelingen die jaren mogen blijven en dan toch moeten vertrekken. Gekmakende procedures in. Spraakmakende zaken vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Dit is Radio 1.